I've heard jullie weer de kans om wat te spelen Volgens vervolgens uh, hebben we Hans Komt in Fantastisch, die gaat gedichten doen, daarna Hans en daarna weer muziek Heel fijn hè, dat jullie zijn en uh, we hopen er een hele leuke jij uh, uh, van te maken. Petty! Petty. Oh ja, de telefoon is allemaal uit. Yeah. Ja. De telefoon is uit. Ga maar uh, gaan we de grote stoel zitten. Ik ben hier geweest, ik ben daar geweest, ik ben aard en hemelen naar geweest. Dat is een stukje uit het van de stijlen en die moet ik altijd denken, of daar moest ik aan denken als ik jouw werk zie. De tentoonstelling heet bewogen beweging en bij jou moet ik denken aan bewogen. bewogen. Zowel is emotioneel en tegelijkertijd zijn het beelden die dan ook, het is alsof de wereld stilstaat bij jou. Al die dingen die je maakt. Mensen zijn bezig, doen allerlei dingen. Vaak heel emotioneel met, met elkaar. En paats, eh, nu staat het stil en dan pak jij die beelden. Dat is mooi, want dat is wel een van de dingen die jij natuurlijk in jouw werk eh, hebt. Hè. De emotie, het, het contact met elkaar, contact onderling. Dat, dat zie je ook in de banieren, in, in die zijn van, van rijspapier. En als je er langs loopt dan is het net zoals die beelden, die verschillende mensen die uitgebeld worden, contact maken met elkaar. Zou dus jij iets zo over kunnen vertellen, want dat is natuurlijk jouw jou ding. Ja, ja, um, ik, ik, wil, ik wil beginnen waar, waarom, waarom ben ik zo met contact bezig ben en hoe dat gekomen is. En uh, ik, ik doe al heel lang model schilderen en dan was ik bezig met eigenlijk volledig in het moment zijn. Dus alleen maar het moment, het moment van het schilderen. En daarna schilderij weg, volgende. Nog een keer, in het moment, schilderij weg. En toen ging ik uh, Art and Recents doen in Italië, in, in uh, Toscane, in de winter terwijl het sneeuwde. En ik zat in een kelder waar helemaal niks was, dus ijskoud en ik had geen model. Dus wat ging ik doen? Ik ging op mijn telefoon kijken naar modelschildering die ik ooit gemaakt had en daarvanuit ging ik toch maar een beetje werken. En ik had echt elke keer als ik weer een schilderij gemaakt had, en ik hing het op, ik hing het tussen de bomen, ik hing, het, ik hing het in het veld, ik hing het overal, had ik het idee dat ik minder alleen was, minder eenzaam. En dat was heel, het voelde echt heel rijk en helemaal allemaal vrienden om me heen. En toen ik weer een model ging schilderen, toen was die, dat gevoel van eenzaamheid, die ik ooit had gevoeld, was blijven hangen. En had ik zoiets van... In plaats van helemaal in het nu zijn, had ik ook zoiets van: ja, maar straks ben ik alleen. Dus ik wil iets maken wat ook de, die, dat gevoel van verbinding met het model wat daar zit, wat daar zich blootgeeft aan mij letterlijk bloot, maar ook emotioneel bloot wil ik vasthouden, wil ik straks ook nog voelen. Dus ik ging proberen dat gevoel ook in het schilderij te stoppen. En toen had ik dus schilderijen maakte, ik maakte heel veel. En toen zei mijn vader, ja en nu moet je selecteren. Dan zoek je de beste tien uit en die exposeer je. En toen dacht ik, ja maar ik ben gek geworden. Ik ga niet mijn, mijn vrienden selecteren. Ik ga ze er allemaal bij halen. Ik gooi ze allemaal in. Dus ik wilde eigenlijk iets maken waar ruimte was voor alles en iedereen. Waarmee ik ooit in contact ben geweest. En ook mij dat gevoel van contact geeft, van in contact zijn. En waar ik ook hoop dat andere mensen die dat zien en erbij zijn, ook het gevoel hebben van hey, ik word gezien of ik zie iemand anders. En dat is eigenlijk ja, ja, dat het, het, het contact ja. waar ik ja. naar op zoek ben en wat ik probeer over te brengen. Het deed ook een beetje denken aan, je had vroeger, in speeltuin, dan nou had je zo'n automaat, daar je een dubbeltje, en ik je zo'n film uh, te zien van de chapter en verdikken, de, de en zo. Plaatjes allemaal die achter elkaar afgespeeld ja. werden. Ik denk als je jouw plaatjes, wat er allemaal hangt ja, in de galerie als dus en dat achter elkaar zo afspeelt, dan krijg je ook prachtig die, die, het leven ja, ja. eigenlijk, he? het nou, leven, dans, mensen met elkaar dan, dan, dansen dan. en, dans en beweging. En, heel, heel mooi he? Ja, Dat, dat is uh, mooi. Je, je, je tekent eigenlijk le het leven hè? He? Nou ik heb ik ook bedacht van, uh, het, is, het is echt, uh, de, je techniek is niet, niet verfijnd, wat je zo zeggen he? En er zit ook een idee achter, ja, want, ja, want jij hebt ja. het idee dat als je... Het heel technisch gaat uitpotten, uit ja, dan staat er eigenlijk nou, het duidelijk stil, of niet? Het is niet, is alleen, dat niet alleen dat. maar ik denk ja? ook dat ons uh, brein, ja? eigenlijk nu, wat wij nu mooi vinden, dat zijn we eigenlijk door geprepareerd, van wat, ja. wat wij om ons heen zien, ja. en dat is eigenlijk ons oordeel, dat is eigenlijk hoe je, je maakt is. en dan wil je het mooi maken, ja. en dat, juist dat mooi maken is tijdsgebonden, Precies. en ik ja. probeer eigenlijk dat tijdsgebonden, dat probeer ik echt ja. onderuit te komen. Ja, ik noem het een beetje slordig, slordig leven, maar dan in de goede zin ja. van het woord. Ja. Vaak als we iets meemaken, iets, als als heb ja. je achteraf pas dat je daar betekenis aan geef. schrijven ze dat ja. zich dan, ja. ik denk dat jij het ja. met, jou, zoek, met jouw schilderij ook. Ik, ook ik, ja. ja, achteraf. Nou, als, ik, als ik werk, dan heb ik eigenlijk twee dingen die ik nastreef. Enerzijds probeer ik de, de ziel van diegene te pakken, ja. en dat kan soms in spetters zijn of in. Nou ja, ik had het net over iemand die bij zijn gitaar erbij geschilderd had, want helemaal niet in het, maar iets van iets diepers. Ja. En het andere is alsof je de huid, alsof ik de huid streel met mijn ogen. Dus ik volg gewoon de huid, ook zonder, zonder nou te zeggen dit is een arm of dit is een been. Ik probeer het echt helemaal zeg maar, in het gevoel van de lijn te blijven ja. en ja. dan met die, uh, ja. Ja, die, die levenskracht erbij. Ja. Nou, dat straalt natuurlijk uit, ja. het expressieve, dat straalt natuurlijk wel uit. Maar toen jij begon bijvoorbeeld, hey, ja. heb je natuurlijk wel technische uh, dingen gemaakt, of hebt heb je ontwikkeling doorgemaakt, je dus niet... oorspronkelijk. Oorspron, ja. ja ik, heb, ik ben natuurlijk, op het Rietveld heb ik natuurlijk gewoon schilderen. En ik heb heel veel, de dieren, heel veel dieren getekend, ja. heel precies, heel lang heel precies getekend. Ja. En dat was ook, ja, een soort sport. Maar toen ik begon met schilderen, toen was ik eigenlijk... Uh, had ik één papier, en eigenlijk al die schilderijen die nu zitten die zaten op één papier. Dus het wordt één zwarte vlek, van gewoon door, door, door. En toen ben ik begonnen uh, om ze los te trekken, dus dan even volgende papier, eventjes volgende. En dan kreeg je inderdaad ook die beweging erin. Ja. en nu probeer ik het meer op één, uh, object, e e één beeld, e beeld te ja. brengen. Ja. En hoe, hoe raak je te inspireren? Ben altijd bezig natuurlijk? Hè? Met, uh, zijn, nou, ja. Ben je altijd bezig? Of frustratie het ding? Of, of, wat voor inspiratie? Of begin je gewoon... Uh, nee, ik vind in het in mijn leven het model. Ja? En, ik, en ik, heb, ik ben een beetje verlegen. En als er dan zo, dat zijn eigenlijk allemaal dansers, hè? Nou, jonge, jonge meiden. En, en die in die, die, die, die, die, een club en dan bij de mensen... Die kleden zich uit en dan zit je daar met je papier. Ja. En er is werkelijk het enige wat zin maakt, is om te gaan schilderen. Alles ja. wat je anders doet, dan voel je je gewoon ongemakkelijk. Ja. He, ja. Als je gaat staan kijken of zo, of je hebt nog op je telefoon of iets, dan, dat doe je gewoon niet. Dat is gewoon ja. dus een soort van druk: van, ja. Uh, ja, het dwingt gewoon af dat je iets gaat doen. En dat vind ik geweldig. Geweldig om in zo'n situatie te zitten. Ja. Nou, dat ja. ja. Zijn er mensen die meer willen vragen over, over uh, wat ze gezien hebben, iets, iets, nee? Nou, nee. Dan, dan de afdeling keramiek, Wat deed ben je Ja. Mee recentelijk mee bezig. Ja. ja, ik heb op een gegeven moment gezegd, uh, ik wil eigenlijk van de muur af. Dus schilderij op de muur, doe ik dat nog steeds wel, maar ik vind dat toch een beperking. Dus ik had zoiets, ik wil van de muur af, dus ik wil in de ruimte. En toen had ik zoiets van, hoe kan ik nou dat idee, wat ik dan heb om van de muur af te gaan, nog breder trekken? En toen kwam dus keramiek en ik kon ergens raakoe stoken. Raakoe stoken? Weet stoken. weet allemaal wat het is hè, Ja, wat nee, is. Oké. Okay. Nou, en, en toen heb ik dus daar voorbeelden gemaakt, uh, die, waar ik heb geprobeerd om te, zo dicht mogelijk bij mijn banieren te blijven, ja, ja. qua gevoel. En uh, wat, wat je eigenlijk doet, is je maakt een, een keramiek, gewoon uh, uh, biscuit gebakken, dus je bakt het één keer. En dan glazuur je het en dan gaat het buiten in een oven. Dan wordt het uh, 900, 1000, ja, heel heet het. Het, de, die, het. smelt helemaal en je haalt het eruit ja. en dan koelt het heel snel af. En daardoor gaat het uh, breken. Ja, dat is mooi. Je ja, je en je hoort ook. Een... Nee. Terwijl je het eruit haalt. Ja. En dan stop je het in een bak met houtzaagsel. Nou, het is zo heet, dat het vliegt in de fik. En doe je de deksel erop. En dan komt er een soort vacuüm, waardoor in al die nerfjes die zwarte oh, nee, aanslag. Aanzien... Ja. Aan, aan, aan, en en het, wat, wat ik natuurlijk, ik hou dus van. Volks. Heb je zelf bedacht wel? Nee, ik oh. nee, tot het 1500 van de Japan. Oh. een hele oude techniek. Lange traditie. Ja, hele lange traditie, okay. wat toevallig opkomt. Maar het, het leuke vind ik dus dat het iets uh, onverwachts heeft. Je kan dit niet plannen, maar je ziet wel iets terug van wat ik gedaan heb. Ja. Dus als ik harder op de klei gedrukt heb, omdat ik iets wauw, hè, iets, iets, even klein moet een beetje in mijn richting of iets, dan gaan daar, komen daar meer krakketjes in. Ja, ja. Dus die, die spanning van die ik erin gezet heb, die, ja, wordt ja, dan ja, weer, die ja, komt er weer uit en ja, vind ja, ik echt ja. Ja, waanzinnig, waanzinnig dat dat kan. Ja, het, ja. ja, dus ja die beeldjes, beeldjes vind ik heel mooi. En wat mij als fascineert met dit soort werk wat jij maakt, wanneer denk jij nou dit is klaar? ja Want het is heel oh, ja, erg, nee, ik denk dan, uh, wanneer is dat ja. gevoel, of ja. is dat... Ja, dat is dus iets wat ik heel lang aan het trainen ben. Ja. Maar ik denk dus dat op het moment, dus, ik, kan, ik kan hele mooie dingen maken die iedereen echt, weet je wel, dat je zegt van, oh dat is mooi. Weet je wel dat je Ja, maar dat, echt, dat doe ik niet, je doet gewoon de expressie Maar dat is dus iets in je hoofd, je, je hebt zoiets van, je kijkt naar een, een schilderij en dan heb je opeens zoiets van, oh ze heeft nog geen navel. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan wil je dus, voordat je het weet, navel erin. Maar dat stukje, ja. dat zit dus uh, links. Geprogrammeerd. Dat is geprogrammeerd in ja. je hoofd. Ja. En dat, dat probeer ik, dus ik probeer eigenlijk te stoppen op het moment dat mijn denken het over gaat nemen, mijn oordelen. Ja, nou is dat dus ik heb hem neem je afstand, ik kom op afstand, dan blijf ik in de flow, hè, bijna, bij, bijna uh, meditatief. Ik blijf in de flow, ik blijf zacht, ik blijf hè, oordeelloos, dan ben ik oké, okay, oké, okay, dat is goed, dat is goed, dat mag nog en ik kan, soms ga ik links en baf, baf, baf, en dan neem ik afstand en dan denk ik, oh, dat dat je dit ja, niet doet. Niet doen. En dat Het dat... ja, is gewoon een gevoel. Nou, het is, een, het is iets wat ik getraind heb. Ja, okay. Omdat ik eigenlijk gemerkt heb, op het moment dat ik dat wel doe, dat dan zo'n schilderij eigenlijk vast komt te zitten. En eigenlijk niet meer zijn ja, je kan niet krachten Je kan niet iemand iets, je kan niet iemand vormen en dat ga je dan doen. Dan ga je iets op iemand vormen en dan moet je dus bijna denken. Dat is dat schilderij voor mijn identiteit wordt op het moment dat ik het maak. Dus ik probeer dat en soms ga ik mis en dan gooi ik het weg. Nou, uh, Petty, uh, een hele leuke, goede. We weten niet meer. Het is dus misschien interessant om straks na deze salon. even te gaan kijken met die wetenschap die nu uh, Bedankt, dat is hartstikke goed. Heel mooi. Dank wel. En dan geef ik nu eventjes. Oh, dat was een vraag. niet? Was het een vraag? Nee, niet die modellen, die dansers, bewegen die als je ze. Als je nou, ik heb ik um, wel een bewegend model gewerkt, maar dan zei ik op een gegeven moment, stopt. En dan bleef ze in die houding, of zoekte iets... Ik heb, ik heb wel iets langer nodig. Als het, als het alleen maar bewegen, dan krijg je eigenlijk een soort zee bij mij. Dus elke keer lijn. Ik heb wel geprobeerd, maar er was, niet, was, niet, uh, was geen identiteit in voor mij. Dankjewel Petty. En dan geef ik geef nu weer het. Dankjewel. Yeah. Ja, We gaan nu luisteren naar twee nummers van Alain en Barbara. En daarna. En daarna nog een keer dan. bewust maken van de vrijheid waarin we leven. Zinnen die in de huidige tijden natuurlijk geweldig moeten aansluiten. Als iets kenmerkend is voor de dichter die nu hier een voordracht houdt, dan is het wel vrijheid. Vrijheid in de ruimste zin van het woord. Hij is onderdeel van de beat generatie. Amerika had je Jackie Roark, Allen Ginsberg in Nederland, Jules Dele, Simon Vinkoog, Johnny van Doren en nu hier, in ons eigenste Sparendam, Hans Plom. Oh, ja, ik heb getraind in de kerk van Ruifvoort, dus ik denk dat het wel gaat. Ja. Nou ja, ik ben al heel lang uh, verbonden met Sparendam natuurlijk. Onze kinderen zijn naar school gegaan hier ja, ja. En, en, en Ruigwoord bestaat nu 51 jaar. Dus ja, dat is gewoon uh, een hele lange tijd, diep in de vorige eeuw. En jij hebt ook een grote rol gespeeld volgens mij bij de integratie van uh, de kraakkinderen en de kinderen hier uit Badendam. Ja, het is leuk. zeker. Ja, ja, ja, ja. leuk. Die relatie was geweldig goed laatst heeft uh, Dani een boek geschreven. Ja. Maar die beschreef het dorp was als een dorp van boeren en vizers. nee. En, uh, maar ja. Ja, ja, nee. Ik was ook helemaal blij met het boek hoor. Ja, nee. Vond het een, zet... een prachtig boek en een nou, leuk geschreven. Ja. Maar de, hij heeft het niet over de school gehad natuurlijk. Maar wij hadden het idee dat het met Daan. Ja. Uh, wij vonden het daar leuk. Jullie nou, kinderen allemaal. Het is, nou ja, het is ook. Maar goed, hij heeft meer zijn familiesituatie beschreven dan. Uh, dan ruig wordt en zo. Ja, nee. Goed, het is wel leuk om te ja. lezen. Anyway, ik zal beginnen met een, uh, een ander gedicht over Ruijvoort. Het is al heel oud en uh, ja, het is bijna een soort classic geworden, om niet te zeggen, een smartlap. Het wordt ook uh, spottend het klompje van Tante Jans genoemd. En uh, Tante Jans, dat was uh, toen wij uh, ja, Ruijvoort ontdekten, uh, die had een kruidenierswinkeltje samen met haar broer Jaap. Het huisje staat er nog en ze was daar geboren en getogen. Ze was eigenlijk nog nooit in Amsterdam geweest. Wel in Haarlem en in Halvecht. En ja, een volkomen buiten de tijd staande, ontzettend lieve vrouw met een winkeltje. En zij besloot eigenlijk met een paar andere bewoners van Ruijgen de kant van de Krakers te kiezen. Dus in plaats dat ze het aanbod van de gemeente accepteerde en ergens een nieuw huis kreeg, zoals vele Ruijgoorders. Uh, besloot ze te blijven en ze is gebleven, echt een ongelofelijke vrouw, ze heeft ons altijd gesteund en uh, dit gedicht heb ik eigenlijk ja, voor haar geschreven. Uh, later bleek nog, uh, dat is een heel gek verhaal, ze, op, op, in, ergens in de jaren tachtig uh, kwam ze aan met een fles moezelwijn uit de oorlog <lacht> en dan bleek dus, er waren Duitse soldaten ingekwartierd in Ruifoort. In de oorlog. En tante Jans was, ja, ik weet niet of ze nog maat was, maar ze was in ieder geval ongetrouwd op oude leeftijd. En hoe dan ook, ze is verliefd geworden op een vaandrich die daar ingekwartierd was, zonder verdere consequenties. En toen die man uh, naar Duitsland met verlof ging, toen heeft hij zo'n fles moezelwijn van haar teruggebracht. En ze zei tegen mij, jij lijkt zoveel op maar ik wil deze fles aan jou geven. <laughs> Maar hij was helemaal verzuikerd. Zij was niet meer te drinken, maar goed, dezelfde. Nou, die Tante Jans. Dus. En het gedicht wordt ook wel uh, enigszins ironisch genoemd. Het klompje van Tante Jans. Toe opa, vertel nog eens wat. Nou, het is een heel oud gedicht hoor. Betoverde planeet. Bassende, krassende, kwakende, krakende, huilende planeet. Een zomernacht op het oude eiland Ruifhoord. Met gesloten ogen sta ik op het kruispunt. De vage stank van Schaamstad verdwijnt onder de geur van vlier en lindenbloesem als een lijk onder de sneeuw. Tante Jans vertelt hoe ze haar klompje vulde uit de sloot wanneer ze dorst had en van school naar huis liep. Minder dan één mensenleven terug kwam er een einde aan miljoenen jaren schone aarde. Minder dan één mensenleven terug. Aan de horizon, voorbij de onzichtbare drempel van de snelweg, bewaakt door grimmige engelen met rokende zwaarden, raast de mensheid onverdroten voort, voortbordurend aan een lijkwaarde vermoeder aarde. Eensklap stierpt een krekel, zachtjes bloeit een koe, in de verte blaft een hond, alles ademt vrede, als in transe sta ik onder de oude olmen op het kruispunt van Ruij. Eh, dit gedicht is weer eh, een beetje anders, het gaat eh, zoals volgt. Het is tijd, het is sluitingstijd, maar ik heb geen hap in huis. Het is tijd, de winkel sluiten, maar ik heb nog niets gekocht. Het is tijd, de bar gaat dicht, maar ik ben nog niet dronken. Er is geen tijd meer, maar er is nog niets bewezen. Het is tijd, de hoogste tijd, maar ik ben er niet gelukkig. Het is tijd, uw tijd is om, maar ik heb nog niet geleefd. Het is tijd, geen tijd meer voor de laatste ronde. Het is tijd, geen tijd meer, geen tijd meer, geen tijd meer. Eindelijk tijd voor eeuwigheid. <applaus> Nou, zou ik er nog eentje doen, Ja, Nog één. Nog één, hè? Ja, zeker. Uh, twee minuten, zeker. Nou, dit heet Natura Artis Magistra. De natuur is de leermeesteres van de kunst. Ja, als ik uh, sommige openbare kunstwerken op de weg van Ruiggoot naar Sloterdijkstation, een soort roestbakken of vreemde... Dan zie ik er toch maar heel weinig natuur in. <lacht> Goed, oké. Okay. Ik ben er nog wel van hoor. Eh, als je nagaat dat 5% van het kapitaal voor wetenschap eh, naar, ja, art, eh, naar natuurlijke intelligentie gaat en 35% naar kunstmatige intelligentie, dan is er toch wel iets uit balans. fijn, geld is niet alles. Nou, natura artis magistra. Spinnen... Dragen hieroglyphen op hun rug, pauwen, koninklijke kleuren in hun, in hun vieren. Klanken, vormen, smaken, geuren, ieder vindt ze naar believen. Belladonna, monnikskap, levende raadsels vol toversap, oceaan en zilte traan, leven, sterven, zon en maan, lentewindje en orkaan. Zuster Natuur draagt alles aan. Zij beheerst ons bloed. Zij beheerst de geesten, de liefde, de moed. Doet ze kwaad, dan doet ze goed. Met eeuwig geduld onthult de natuur ons het wonder van leven en dood. Want wie de schoonheid op aarde niet ziet, vindt daar ook in de hemel niet. We dit nog kunnen zien dat ik in een kerk uh, ja. de handjes op elkaar ja, ik kreeg. Was het toch een groepje afgekomen? Ja. De ik van Galgen, dat het zo ja. ja, ja. dus dat Ieder ben... is ongeveer een kerk, te zien. Ja, ja, nee, nee. ja, nee, ja. ja de is... dominee. Ja, weet ja. is ontwijd, maar dit is uh, de, echte, uh, de echte... ja. Zullen ja. <laughs> nee, cool. nou, we nu hebben luisteren naar Barbara. I wish that I knew how it feels to be free I wish I could break chains that are holding me, I wish I could say all the things that I should say. Say them loud and clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Rainbow Those bars that keep us apart. I wish that you knew what it means to be me. To be free. Dat was een nummer van Nina Simone. Ja, nou wat vrolijker, sir. kom op. Nou, dat was toch ook best vrolijk? Dat was wel vrolijk, maar toch ook wel weer stemmen. Nou, oh. echt En ik denk met weinig, met weinig. dat vind ik altijd fascinerend, want ik heb hier werk al heel lang. Met weinig, uh, ja het is, ja, in mijn verbeelden dan, lijnen, toestanden, heb je toch een hele, hele beweging te pakken. Ja. En zoals dus, ze van het doek afkomen, hoe doe je dat? Vertel ja, eens, dus wat is de magie erachter? Wat, uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Nou dan? ja, ik weet het niet, maar uh, uh, ik heb wel eens een enkele keer geprobeerd, omdat ik het zag bij mijn collega's, uh, om... Uh, ...te kijken of ik niet van een foto of een televisiebeeld van een flamenco danseres of zo, weet je wat... ...als die niet direct voor, voor, voor handen waren. Om ook geprobeerd daar wat van te maken. Het werkt niks met mij. Mee. Het nee. werd voorkomen een statisch beeld. Dus uh, het enige wat ik kan, dat is... Uh, of het enige wat ik kan, maar in ieder geval dat kan ik een beetje. <lacht> maar dat is uh, uh, dat mensen voor mij aan het dansen zijn... En dan, uh, uh, ja, net zoals wat Patty uh, uh, zegt, vanuit je onderbuik als het ware uh, zit je dat te tekenen en zo zonder eigenlijk bijna op mijn papier te kijken. En uh, dan, uh, ja, na afloop, dan denk je, oh, het was helemaal niks. Maar dan zie je toch nog dat er één ding bij zit wat goed was. Nou ja, en die bewaar je. En die hangt hier dan, zeg maar. Ja. <laughs> en, en zo... Uh, en wat, en, uh, wat is hier mooi heen? Uh, mislukt en goed? tien mislukt nou, ja. en goed? Of, of? Nee, er zijn veel meer mislukte dan goede in het ja. algemeen, ja. ja. Maar tenminste, ja, je wordt natuurlijk steeds kritischer, hè? Ja. Dus uh, uh, ik ga niet, uh, er zijn ook wel eens, ik, ik, ik, ik was laatst weer, uh, toen ik heb een boekje gemaakt met uh, modeltekeningen en die zijn wel vrij gelikt, hoor, die erin staan. Maar uh, uh, ja, het, het is toch allemaal heel spontaan. Gebeurt zeg maar. Ik ga ook niet zo, Spetty zegt, uh, dus ik probeer ook geen navonden nog achteraf in te doen of het achteraf mooier te maken. Weet je wat? Want uh, ik heb ooit eens gehoord van een Frans, Franse kunstschilderis, uh, Le mieux c'est l'ennemi du bien. En dat vind ik een heel goed spreekwoord. Ja. Uh, dus. Uh, je... Op een gegeven moment, ja. Want vaak ook als je iets schildert, en vooral ja, of het nou een landschap is, of een, of een danser, of een muzikant, of wat dan ook. Weet je, Want wat je ook schildert, eh, meestal zie je niet meteen of het oké okay is of niet. Dus je moet het altijd even laten rusten. Sommige dingen zijn zo eh, waardeloos dat ik ze meteen verscheur. Maar eh, nou ja, goed, dat. Eh, ja, dan kan ik nog altijd dat papier gebruiken om de achterkant uh, ja. te beschilderen, want ik, ik ben ook niet zo voor uh, uh, dingen wegwerpen, weet je wel. Maar uh, soms kan het, ja, ik, ik denk heel vaak, zoals de afgelopen jaren uh, twijfel ik heel erg aan mijn kunnen, uh, kan ik het nog wel, weet je wel, dan denk ik van vroeger deed ik in tien minuten uh, of, of uh, een paar minuten zet ik zo een, een, een figuur op. En dat was meteen goed. En nu doe ik er wat langer over, dat is waar. Maar ik ben alles een beetje trager, mm. natuurlijk. Maar we... dus het heel, is heel, heel ver teruggaan naar je jeugd. Ah. Want dan ben je leraar Frans geweest. En je begon het leren Frans. Maar ja, gaat ja. nog, nog verder teruggaan, hè? Ja. Je jeugd. Want je ouders waren ook kunstschilderen. Je ja, waren ook kunstschilderen. Eh, hoe was jij, vond uh, 8, 9, 10. Zat ik altijd al in je hoek dingen uit te te schilderen? Nou ja, mijn ook, ouders in, in Den Haag, die. Uh, die waren behoorlijk vrijgevochten, dat was een beetje bohemienachtig milieu, waar ik nu weer in ruig word, ook alweer jaren in zit natuurlijk. En dat, uh, nou ja, dat, dat was zo dat met, met kerst, dan kwamen alle kunstenaars van Den Haag, Het waren toen nog, ja, dan kon je toen nog aan twee handen tellen, weet je. Uh, en uh, ja, die kwamen bij ons Meestal. feest. Uh, uh. Maris. Nou, ja, en die ja, vingers vijf. van de beurt en zo. En die kwamen we ons feest vieren. Ja. En, uh, maar voor dat feest kregen ze allemaal een palet en een uh, uh, verf en kwasten. En dan ging het hele huis volgeschilderd. Dus alle wanden, terwijl wij een huurwoning hadden Maar alle wanden werden volgeschilderd. En dan moest mijn, uh, mijn vader, mijn stiefvader, die moest dan de afloop, uh, uh, moest hij het allemaal weer met krantenpapier, en, en dan weer en zo. Ja. Maar, ja, ik loop maar door. Ja, maar dat is heel goed, hè? dat is heel leuk. Dat heb je ook. is dat nu ook nog, vraag me af. Dat vroeger inderdaad, dat weet ik wel, uit muziek en zo. Allemaal clubjes die met elkaar, en, en noem maar op en zo. Ik heb het idee dat het tegenwoordig meer, dat het anders is. Dat die, die clubjes, zoals bij bij thuis, en de, die kunstenaars, m, met elkaar. Dat elkaar beïnvloeden En je ja. natuurlijk ook nog, is, is dat nog bestaat? Nou, ervan, ik oh, zie de, het, ja. buiten Ruigoort zie ik het bijna niet in, in de grote stad nee, in, Amsterdam. Ze ja, nee, is nee. dus de mentaliteit van kunstenaars ook in die zin dat ze ook uh, centen moeten verdienen ofzo. Dat, dat, ja. Dat, dat, ja, maar, ik slecht. heb nog in de BKR gezeten, Het was ja, een gouden ja, tijd. Ja, ja, altijd, ja. En eigenlijk een terechte ja. tijd, dat waren jouw kunst. Waarom waar, waar ja. moet, waar ja. moet er het economisch model aan nou, Ja, dat Ze we hier af. Dat ja, daar werd soms een beetje misbruik van gemaakt. Ja, nee, want oh, ik ken ook die kunstenaars natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar uh, nee, ik was altijd vrij serieus. Ik dacht, ik ja, de, de, de, ik kreeg later dingen terug en uh, ja, er is nog overal werk voor mij via die beeldende ja. kunstenaarsregeling. Er is, is nog net één ding, in hoofddorp, waar ik over gebeld werd. En het is een heel mooi ding wat ik graag terug wil hebben. Dat is namelijk een, een landschap van wordt in de avond met een beetje mist. En uh, ja, het is heel mooi. En uh, ik krijg nog bericht wanneer ik het terug kan uh, ja, ja. halen. Oké, okay. ja. dat is mooi. Hey, Hans, je reizen. Want ja maar ook reizen en dan, dan, dan je hebt ook verschillende. Uh, hè? Dat is ook wel, wel inspiratie voor jou, hè? Dat je nou. Biederga, je daar ook, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, toch? Ik had ik had veel de... dingen van reizen, ja. Dat begon in, uh, in uh, Mexico en uh, en toen veranderde vooral in Mexico. Daar daar daar zaten Elsnoer en ik een, een maand of twee in 1980 en ja, daar daar veranderde mijn, mijn palet zeg maar. Ja. Kreeg ik ja Mexicaanse kleuren zou ik maar zeggen. Hè? roze, uh, geel en, en ja, de kleuren vallen En ja. daarvoor was het nogal, was het veel wat donkerder en eh, wat lichter. Ja. ja. Dus die reizen, dat, dat, dat, dat die inspiratie India, die zoek je wel, hè? India, India ja, ja, India ook, ja. ja. Ja, fantastisch India, daar kun je om elke hoek van de straat zie je wel iets schitterends en, hè, de, de, de, de, en de apen die je percelen proberen te pikken terwijl je in de tempel aan het schilderen bent. Dat is toch een hele belevenis. Ja. dat lijkt me. Zijn er mensen nog vragen in hun hand over, over zijn werk? We hadden een leven lang schilder, kunstenaar. Ja. Uh, en je ruigwoord. Dat spreekt voor zichzelf. Het spreekt voor zichzelf ja. natuurlijk. En je periode ruigwoord is toch wel heel belangrijk. Hè? Dat je, je had ook van de ruigwoord die eigenlijk vanaf het eerste moment. Daar waren, hè? Met, met een ja. splomp. En, ja. Met, met, ja. Met, uh, en het mooie van wordt was dat. In de, ik heb één ding, het heb ik nog. Van dat hier? Het Geo en Herdegaal natuurlijk. Nee, dat, dat staat in, in het boekje wat ik heb gemaakt. Ja? Ja? Uh, uh, 50 jaar Ruigord. Ja? Uh, twee weken geleden. Uh, en uh, dat is een. Je moet maar eens in het boekje kijken, dan zie je dus een, een, een streep, het is de horizon, en wolken daarboven, en dan zie je een paar hele kleine. Uh, gebouwtjes en dingen. Dat was Ruigoort. Toen we daar kwamen, in ja. 73, was één kale zandvlakte. En toen binnen een paar jaar groeide het uit tot een natuurgebied à la Canemar ja. Duin, weet je wel. Ja. Dus ik hoefde alleen maar mijn, uh, mijn ezel te pakken en uh, plankje, hup, en ik kon daar gaan schilderen. Ik heb daar tientallen dingen gemaakt. Ja. Want de natuur beweegt ook, hè? dat zit ook in jouw schilderijen, Als je natuur maakt, ja. dan is dat ook, dat zeg je ook in een van, een, een van je boekjes. Die zon, die, die, uh, ja, omdat ik altijd buiten schilder, ja. Dus ik, ik, werk altijd, ik werk naar de natuur, after ja. nature, hè, zoals ja. sommige kunstenaars uh, zeggen. Ja. Dus uh, ik Dat moet blond, het zien mooi. en, en ge, geïnspireerd raken door wat ik zie. Net zoals wat uh, Petty zegt. Ik ook met een model ook. Dan, da, daar uh, kleed ze zich uit en ik word verliefd op haar. En ze kleedt zich weer in die zakken gekleerde aan en de liefde is meteen weer nou, over. En daar heb ik wel van geprofiteerd. Maar nou ja, dat wou ik <laughs> ja, ook vragen. Ja, jouw kunst is ook sensueel, vind ik. Hè? De mensen die je maakt, de dansers die je maakt, de lijnen, het is ja. sensuele kunst. Naakten, dat, dat, dat is ook een inspiratie. Dat ja, wat je nu net vertelt. Het ja. is ook wel mooi om te zien. Uh, Hans, uh, nou ja, ik vond het heel leuk om uh, jouw werk hier te tentoonstellen. Dat het kunstcentrum. ja gevraagd ook Ja, Dan dat moet ik toch Hans was het nou ook zo dat jullie elkaar erg inspireerden in ruil Hans Poep en jij en nog al die andere kunstenaars dat je, ja. dat je ook oh ja. op elkaar inwerkte of, of dat nou, je dat is nog veel? niet zo dat is nog niet zo uh, nee dat gebeurt niet zoveel, we, maar we hebben wel we zijn er wel mee bezig uh, om met elkaar te exposeren. En, uh, uh, en daardoor zie je natuurlijk van elkaar. Maar er zijn heel veel mensen, vooral van de jongere generatie. Uh, Daar weet ik helemaal niet waar, waar die mee bezig zijn bijna. Maar, maar dat kan allemaal. En voor de mensen hier ook zeg ik het maar eens. Uh, gebeuren op 1 en 2 juni. Dan zijn de openbare werken ruig Dan zijn alle ateliers open. Dan kan iedereen zien wat er gemaakt wordt. Ik ook. Dus dan gaan we vrijdagavond, voor dat weekend, lopen we met alle deelnemers de kunstenaars, lopen we langs al de ateliers, en dan gaan we zien wat de mensen maken. Daar verheug ik me heel vast op. Mm -hmm. 1 en 2 juni. Dat lijkt mij mooi. Ja. Ja. Dat gaan we zeker doen. Ja. Wanneer is dat? 1 en 2 juni. 1 en 2 juni. Ja, dan gaan we in de... Het is 10 minuten fietsen hier vandaag. Ja. ja, nou iets langer. <laughs> het was 10 minuten fietsen. Ja. Maar inmiddels is het wel lang. Nou jongens, applaus voor ons. APPLAUS Heel blij met jou, dan geef ik nu weer. En dan kunnen we, we nog eventjes zelf morgen, uh, naborgen, praten met de kunst En vervolgens kunnen we nog even het werk zien. En het is het over wie naar de schoot? Heb Houd eerste steen werd gelegd op 20 april 1627.